11 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Italiaanse parlementsverkiezingen dreigen uit de monden in een politieke padstelling. Het centrum-linkse blok van Pierluigi Bersani lijkt een meerderheid te krijgen in de Kamer van Afgevaardigden, maar niet in de Senaat. Daarmee kan Bersani een linkse regering vormen, maar die krijgt het heel moeilijk in de Senaat. Daar heeft de partij van Berlusconi de overwinning op geëist.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 De schade van de aardbeving van 16 augustus vorig jaar bij Loppersum is groter dan was gedacht. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft nu zo'n 5000 schademeldingen binnengekregen. Begin januari waren dat er nog ruim 2200. De aardbeving van 16 augustus had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Op 8 februari werd Groningen opgeschikt door twee bevingen bij Zandeweer van 2,7 en 3,2 op de schaal van Richter. En in de dagen daarna volgden nog twee bevingen. Die hadden op 11 februari 1500 schademeldingen opgeleverd. De aardbevingen worden veroorzaakt door de aardgaswinning door de NAM. De marechaussee heeft een 100% controle op een vlucht van de SLM uit Paramaribo afgebroken. De passagiers raakten zo geïrriteerd dat de marechaussee bang was dat het uit de hand zou lopen. Het SLM-toestel had bij binnenkomst op Schiphol al zo'n vier uur vertraging. Door de 100%-controle moesten de 280 passagiers nog eens drie uur op hun bagage wachten. Een aantal reizigers reageerden hun frustratie verbaal af op het Mausserce-personeel... dat daarop besloot om de controle af te breken. Een woordvoerder zei dat hij zich niet kon herinneren dat dat ooit eerder was gebeurd. Het leenstelsel voor studenten zal ertoe leiden dat er bijna 11.000 minder mensen gaan studeren. Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening van het Centraal Planbureau. Het gaat om 7700 hbo'ers en 3000 universiteitsstudenten. Minister Bussemaker laat het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoeken welke groepen studenten zouden afvallen. Ze zou het zorgelijk vinden als het vooral zou gaan om kinderen van arme ouders, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Met het leenstelsel wil het kabinet 1,2 miljard euro besparen. En dat geld opnieuw investeren in het onderwijs. IKEA haalt in vrijwel heel Europa alle Zweedse gehaktballen uit de schappen. In Tsjechië waren in de balletjes sporen van paardenvlees gevonden. Op de verpakking stond dat er rund- en varkensvlees in zat. Vanmiddag kregen IKEA-vestigingen de opdracht om te stoppen met de verkoop van gehaktballetjes uit dezelfde partij als die in Tsjechië.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 De International Herald Tribune, de internationale versie van de New York Times, krijgt een nieuwe naam. De 125 jaar oude krant waarvan het hoofdkantoor in Parijs staat, gaat dit na een jaar verder onder de naam de International New York Times. De eigenaar wil met de nieuwe naam meer de focus leggen op het belangrijkste merk, de New York Times, en die New York Times meer internationale uitstraling geven. Gehoopt wordt dat dat flink wat nieuwe abonnees zal opleveren. De International Herald Tribune begon in 1887 als de Europese editie van de toenmalige krant New York Herald. Het weer, bewolkt en op steeds meer plaatsen droog. Minima vannacht dicht bij het vriespunt, waardoor het lokaal glad kan worden. Overdag wolkenvelden, maar ook wat zon. Het wordt 3 tot 5 graden. Ook woensdag bewolkt, droog en af en toe zon. Later deze week kan de zon wat meer schijnen. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Eva Jinek. Heel soms lukt het me om mijn dromen te onthouden. Door bijvoorbeeld nog even te blijven liggen en mijn ogen gesloten te houden. Nu vraagt het Nationaal Comité Inhuldiging naar al onze dromen voor ons land... En gebundeld wordt het geschenk dat prins Willem-Alexander krijgt... op de dag dat hij koning wordt. Onze dromen mogen we indienen op de site mijndroomvooronsland.nl... hoorden we vandaag op een grootse persconferentie. Alleen, de site is nog niet klaar. Dat wordt heel lang in bed liggen, heel lang onze ogen gesloten houden... in de hoop dat we ze later nog wel weten. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Met een mengeling van fascinatie en afgrijzen... kijkt Europa naar de wederopstanding van Silvio Berlusconi. De verkiezingsuitslag in Italië vandaag laat zien dat hij er weer toe doet. Maar dat betekent ook een politieke padstelling. We horen het laatste nieuws uit Rome. En met schrijver Ilja Leonard Pfeiffer, die in Italië woont... mijmeren we over wat de Italiaan beweegt. Oer-Hollands kamperen. De baas van Kipcaravan denkt dat de Chinezen daar wel oor naar hebben. Hij probeert ze en masse aan de caravan te krijgen... en vertelt vanuit China over zijn avonturen. En om vijf voor twaalf de wonderenwereld van iemand die elf talen spreekt. Dit allemaal het komende uur... maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag in de kranten van morgen. Maandag 25 februari. Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor onze koning. Dit wordt het motto van het inhuldigingsfeest. Dat maakte comitévoorzitter Wijers vanmiddag bekend. Het motto bleef niet echt hangen. Gelukkig zei Wijers het nog een keer. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Ja, probeert u dat maar eens te herhalen. Iedereen is uitgenodigd om dit motto op een creatieve manier te verbeelden. Al die beelden en teksten verzamelen we op een online platform. Of platform in Goed Nederlands. U kunt uw werk uploaden naar een site, maar is die site er al? Het is bijna klaar, duurt nog even. Er komt ook een lied, en dan niet zo'n statisch lied, zoals bij de kroning van koningin Wilhelmina in 1898. Koningin, koningin, Hé, hey, daar komt een modern liedje. Iets wat echt ook door de hele Nederlandse bevolking kan worden gezongen en waar makkelijk kan worden gedanst. Waar ook minder getalenteerde mensen zoals ik op zouden kunnen dansen, zal ik maar zeggen. Het is de bedoeling dat één dirigent via internet heel Nederland tegelijk laat zingen en dansen. Dat kun je tegenwoordig doen met de nieuwe media. En verder met kinderreclame voor ongezond voedsel. Yum yum yum yum yum yum. yum, yum, yum. waterijs met een ananasstrip die je eraf kan eten. Paula die plekken voor echte lekker wekken. Organisatie Foodwatch vindt dat deze reclames verboden moeten worden. De producten zijn te zout, te zoet of te vet. Deze oma en haar kleinkind trappen er gemakkelijk in. Absoluut. Vooral als het uh, iets met een televisiefiguur te maken heeft. Ja. Ja. En, ik wil, en ik wil altijd alles wat op de televisie is, wil ik ook. Dit kind in het jeugdjournaal vindt verbieden wel een goed idee. Kinderen zijn de toekomst, zoals ze zeggen. Als je die dan verknalt, dan heb je ook de toekomst gelijk verknald. Maar hij vindt niet dat we moeten overdrijven. Alleen maar gezond eten is ook, is ook nou niet al te goed voor je. Nee? Nee, want als je alleen maar bananen gaat eten... Komt, uh, je gaat je maag verstopt raken en zo van bananen. <laughs> Erik-Jan de Boer heeft een Oscar gewonnen... voor de special effects in de film Life of Pie. Vorige week was hij te gast in het oog... en hij wist al wie hij zou bedanken als hij zou winnen. Dan ga ik zeggen bedankt, pap. Bedankt, mam. Ja? En, en uh, wat, dat zegt iedereen altijd. Kijken kijk of hij zich daaraan heeft gehouden. Dankjewel Nico en Ria, mijn lieve ouders. Uh, hoop dat jullie nog wakker zijn. Hallo Adje. Adje? Ik wil graag Ad Wisman bedanken. Door jouw enthousiasme voor computer graphics uh, sta ik nu hier. En uh, dank aan al mijn uh, familie en vrienden in Nederland. Tot slot Jermaine Lens, de PSV-voetballer... geef gisteren Feyenoorder Matthijssen bij zijn shirt. Daar had iedereen vandaag een mening over. Bijvoorbeeld René van der Gijp bij Voetbal Insight. Ik werd er niet blij van. Ik, ik zat er net te kijken. Ik je, ja, wat moet je ermee? is toch geen gezicht, man? Ook PSV-fan Theo Maassen vond er iets van in de wereld draait door. Ja, maar het is toch ook... Voetballen zijn toch geen rolmodellen, Vo Voetballers zijn toch veel meer popsterren? Popsterren zijn toch ook geen rolmodellen? Die slaan de gitaren kapot, die kotsen hotelkamers onder. Ja, en wat vond Lens zelf? Nou, dat hij een hoop dingen beter niet had moeten doen. Dat ik een zijn shirtje vastpak, dat is niet slim geweest van mij. Ik heb ook niet de in intentie gehad om, om zoiets te veroorzaken. Wat niet de bedoeling was, had ik niet moeten doen. Ik had hem ten eerste niet moeten opwachten. Dat is niet slim geweest en dat had ik misschien niet moeten doen. Nou, het, ik keur het niet goed wat ik gedaan heb. En dat heb ik net al gezegd. Ik had hem niet vast moeten pakken. Ik had hem niet moeten opwachten. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En dat had ik misschien niet moeten doen. En dan heeft mijn collega Juri Stubenitsky de krant van morgen alvast voor ons gelezen. Yuri. Het is het uur van de waarheid voor de christelijke videotheek. Dat staat natuurlijk in het Nederlands Dagblad. De laatste christelijke videotheek in Horen dreigt te verdwijnen. Er worden steeds minder dvd's uitgeleend en de eigenaar is de pensioenleeftijd gepasseerd. De films die worden verhuurd moeten altijd iets van het verlossende bloed van Jezus of een bijbelse moraal in zich hebben. De meeste films die worden uitgeleend gaan over het einde der tijden. Klanten van de videotheek hebben daar kennelijk dus ook nog weinig vertrouwen in. Het gaat ook niet goed in Scheveningen. Daar is na de pier ook het koorhuis in zware financiële problemen gekomen. Volgens de Volkskrant kan de exploitant van het hotel de huur niet meer betalen. Het hotel wil niet reageren, dus heeft de krant een vastgoedexpert gevraagd om commentaar te geven. Die zegt dat het niet kan betalen van de huur een drukmiddel kan zijn om zo een lagere huur af te dwingen. Andere exploitanten zouden namelijk moeilijk zijn te vinden. Als je op vakantie gaat naar Turkije en vliegt met Sun Express... heb je binnenkort misschien een Nederlandse piloot. De Turkse prijsvechter zoekt 58 Nederlandse vliegers. Dat schrijft de Telegraaf. En dat komt goed uit, want veel piloten zitten werkloos thuis. Al meer dan 1200. Veel commerciële vliegopleidingen in Nederland staan op omvallen. Dus sommige piloten kiezen noodgedwongen voor een opleiding in het buitenland. Spits geeft Rokers een podium. De branchevereniging van tabaksorganisaties vreest dat door Europese regels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 grote vraag voor archeologen was wat de bloei van deze cultuur veroorzaakte. Het Nederlands Dagblad weet het zeker. Het kwam door mais. Dat blijkt uit gedetailleerd onderzoek van bodemmonsters. Net als bij andere opkomende culturen bleek dus ook hier de landbouw een belangrijke rol te spelen. Het is de missie van elk goed doel. Jezelf opheffen omdat je je doel hebt bereikt. Volgens Trouw is het de stichting Kies voor het Leven Gelukt... Dat is een stichting die zich al tien jaar inzet voor een landelijk netwerk van mobiele defibrillators. Die worden gebruikt om het hart weer normaal te laten kloppen. De apparaten hangen inmiddels bij iedereen in de buurt. In sportkantines, kantoren, scholen, verzorgingshuizen en bij huisartsen. Oprichter Toon Hermsen heeft zijn goede doel volgens trouw bereikt. Hij draagt zijn verantwoordelijkheden over aan de Nederlandse Hartstichting. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 So Blindman Bluff van Douwe Bob, de Amsterdamse singer-songwriter. Dan naar Italië, waar de verkiezingen vooralsnog geen duidelijke winnaar hebben. Of sterker nog, waar een politieke impasse dreigt. Onze correspondent in Italië, Rob Zoutberg. Goedenavond, Rob. Hoi, goedenavond. Rob, wat is het laatste nieuws? Nou, impasse <laughs> heb je precies het goede woord. Ik zit hier naar de laatste cijfers te, uh, te kijken die van 23 uur 11 zijn. Uh, vijf minuten geleden toen moesten er nog. Duizend stembureaus geteld worden van de 60.000. Dus echt nog maar heel weinig. Mm -hmm. En het verschil tussen Bersani van de socialisten... en Berlusconi van Centrumrechts is één zetel. Het draait allemaal om één zetel. Voorlopig wint Berlusconi nog. Maar nogmaals, nog duizend stembureaus te gaan. Heel spannend. Je volgt dit natuurlijk al de hele dag. Um, die wederopstanding ja. van Berlusconi, heeft je dat verbaasd? Uh, of kijk de je nergens weer van op... Nou, ik heb geleerd hier van Berlusconi van niks meer op te kijken. Uh, we hebben deze man natuurlijk vorig jaar met z'n allen afgeschreven als journalisten. Want die man was veroordeeld z n, z n, voor zijn mediasetbedrijf, hè, waar hij allerlei fraudes mee had gepleegd. Uh, zijn partij, die was op sterven na dood, lag in Brokstuk, uh, dreef, dobberde een beetje rond. En Dus er was, leek niks meer van over. En ineens kwam er, ja, dat woord wederopstanding kan je zeggen. Ineens was daar weer de, de, de, de oude sterke man, Berlusconi, stond op. Zijn partij werd weer bij elkaar geharkt. En wat mij betreft is hij gewoon de grote winnaar van deze verkiezingen. Naast Beppe Grillo, de komiek. Kun je het misschien zo nog over hebben. Ja, hij heeft het gewoon, je moet het gewoon bekennen. Berlusconi heeft het heel erg goed gedaan. Hebben wij dan uh, al die tijd eigenlijk de Italianen volkomen verkeerd ingeschat? Of wat zij belangrijk vinden... Nou ja, waar, waar, waar, waar Berlusconi heel goed in is geweest, waar Grillo ook heel goed in is geweest... Dus dat ze op een gegeven moment het bordje Monti omhoog hebben gehouden... en hebben gezegd, wilt u nog meer belastingen gaan betalen? Wilt u nog meer kortingen? Wilt u nog meer bezuinigingen? Stem dan op die man, meneer Monti. Monti werd hier gelijkgesteld aan Angela Merkel. Een soort uh, spook wat, wat, wat, wat, wat boven Monti werd geplakt. Dus wilt u meer Berlijn? Wilt u meer Europa? Stem dan op die man... Ja, ze hebben met hem afgerekend, ze hebben de vloer met hem, met hem aangedweld. He, haalt maar net de kiesdrempel in de kamer, Monti. Uh, ja, uh, ze zijn heel succesvol geweest in het, in het, in het afvlakken, in het wegvlakken... Van, van een jaar technocratisch bestuur in Italië. Ilja-Leonard Vijver, deze dag in Nederland omdat deze week... je nieuwe boek La Superba uitkomt over Genua, waar je tegenwoordig woont. Goedenavond. Goedenavond. Hoe interpreteer jij de uitslag van vandaag? Nou ja, het is allemaal heel vers nieuws, en, uh, maar het zat er natuurlijk al een paar dagen uh, aan te komen dat het uh, op zo'n soort resultaat zou uitdraaien. Uh, ik ben niet verbaasd over de, over de wederopstanding van Berlusconi in die zin dat... Uh, uh, dat is een buitenlands ding om te denken dat, uh, dat Berlusconi een soort van clown is... Uh, ik heb al lang geleerd in Italië dat uh, de grootste fout die je kunt maken... is om Berlusconi te onderschatten. Het is een buitengewoon slimme politicus met een scherp politiek accent. En dat hebben we in deze campagne gezien. Hij is van een totaal uitgerangeerd, uitgejouwd politicus. Uh, heeft hij zich weten terug te vechten tot een spelbepaler. En uh, zoals het er nu naar uitziet zelfs uh, gedeeltelijk als een winnaar. Hoe kijken de Italianen naar hem eigenlijk? Want wij, wij hebben onze beelden van de clown... maar die blijken niet te stroken met de wensen van de Italianen. Hoe zien zij hem? Dat is heel moeilijk om, uh, om in één zin samen te vatten... al was het maar omdat uh, niet alle Italianen in één zin zijn samen te vatten. Het is eigenlijk in de hele politieke geschiedenis van Berlusconi al zo geweest... dat uh, zo min of meer de helft van Italië hem adoreerde... en de andere helft hem haatte. En... Uh, uh, maar hij is, hij is iemand die buitengewoon handig gebruik kan maken... Van, uh, van het feit dat hij de helft van de televisiezenders bezit. Hij is iemand die uh, buitengewoon handig gebruik kan maken... van het feit dat hij feilloos aanvoelt... waar de frustraties van gewone Italianen zitten. Mm -hmm. En uh, op het moment dat uh, zijn politieke tegenstanders... of uh, mijn uh, intellectuele linkse vriendjes op het pleintje... Uh, nog bezig zijn om aanmächtig naar adem te happen... om schande te spreken van zijn vorige voorstel. Heeft hij alweer een nieuw voorstel gelanceerd. Hij is iemand die, uh, die snapt hoe hij uh, een campagne naar zijn hand kan zetten. En dat hebben we de afgelopen maanden... Uh, gezien op een, ja. op een verbijsterende manier. En wat het resultaat daarvan kan zijn. Rob, je had het net al over het feit dat Berlusconi... onder andere erin is geslaagd om af te rekenen met Monti. Liep hij te veel aan de leiband van Brussel, wat de Italianen betreft? Nou, zo, zo, zo, zo is daar hier wel naar gekeken. Er, er, er is te veel... Uh, had Monti uh, voor ogen datgene wat Brussel wilde van Italië... of datgene wat Duitsland wilde van Italië... Maar de Italianen hebben het, zelf het gevoel dat, dat, dat, dat Monti al lang niet meer geïnteresseerd was in wat de Italianen nou zelf wilden en zelf ervan dachten. Maar dat hij wat, wat de prestatie hij... van de campagne, hè? dat is uh, zo weggezet. Uh, uh, zowel Bersani als Berlusconi hebben dat op zo'n manier gepresenteerd. En het begin van de campagne was, dat, was die afkeer er nog helemaal niet zo. Dus dat is gaandeweg in de campagne gebeurd. Maar je, je was nog bezig, Rob? Je was het aan het uitleggen? Ja, sorry van de Geef Ja, niet. nee. Je hebt misschien nog keurig in die zin afgemaakt. Nee, is, zo is het gegaan. En het is, het is inderdaad een glijdende schaal geweest uh, tijdens deze campagne. Meer en meer werd, werd, werd Monty het zwarte schaap in deze campagne. En, en dat, dat zie je ook. Hè? Want kijk, de, hij zit nu, uh, uh, kijk hier even, in de Kamer 10,6 procent. Nou, het is gewoon echt ver beneden alle peilingen die ik gezien heb. En, en er zijn nog, nogal wat geweest. Het is gewoon echt heel slecht gedaan. Dus gaandeweg is ook afgerekend met zijn figuur. En het is ontzettend interessant om in het geval van Berlusconi... maar ook in het geval van Monti, uh, de, de, de, de radslag te maken... en te bedenken van hoe kijken wij daar naar vanuit Nederland... En hoe kijken ze daarnaar vanuit Italië zelf? En dat is mm -hmm. toch iets anders. Zeker, dat, uh, dat blijkt wel. Zou je ook kunnen zeggen als je het los ziet van de poppetjes, van de personen... dat dit eigenlijk een referendum over Europa was voor de Italianen? Mm. Ja, nou, Europa hangt erboven. Maar ja, aan de andere kant moet je natuurlijk ook zeggen... kijk, Bersani, die nu toch de Kamer in de Kamer heeft gewonnen... en in principe, als daar niet dat, dat, dat probleem in de Senaat had kunnen regeren... kijk, Bersani wil verder op een, op een lijn van hervormingen en bezuinigingen... en, en op een lijn die, die Brussel... Uh, het liefste ziet in Italië. Hè. Het, het, het leek ook allemaal in kannen en kruiken te zijn. Misschien had nog wel een rol van Monti... in die nieuwe uh, uh, sociaal-democratische regering. Dus het leek allemaal zo mooi. Alleen... ja. Het is toch een beetje van rechts ingehaald door Berlusconi in die senaat die daar nu tussen zit als een, een rotsblok, een betonblok daarvoor heeft gezet. En het zit muurvast. Een half uur geleden was ik hier nog op de bijeenkomst van de socialisten. Nou, de teleurstelling droop van de gezichten uh, daar uh, van de vertegenwoordiger. En ook hij nam al zonder dat één journalist het vroeg te worden in de mond van vervroegde verkiezingen. Ja, het, het, het zweeft er nu al boven, want... Als dit het eindresultaat is, dan zit Italië echt muurvast. Muurvast, en dan kan er niet geregeerd worden. Ilja, heb je een verwachting voor de komende dagen wat er gaat gebeuren? Durf je een voorspelling te doen? Nou, dat is nu wel heel erg lastig, hè. Uh, en wat ik, wat ik nog wil toevoegen aan, uh, aan de analyse van, uh, van mijn collega is... Natuurlijk was het een soort van referendum over Europa... maar wat volgens mij ook een grote rol speelde... Uh, en daar komen we dan misschien terecht bij, uh, bij het opmerkelijke succes van Beppe Grillo... is dat het ook een referendum was over de Italiaanse politiek als zodanig. Uh, er is een, een, een groot deel van de Italiaanse bevolking... dat uh, eigenlijk gewoon helemaal niet meer gelooft in de politiek. Of in ieder geval niet in de zittende machthebbers... of in ieder geval niet meer in de... Uh, de partijen die de dienst uitmaken... en de kliekjes die de dienst uitmaken. Zien we dat ook terug, Ilja, in de lage opkomst? Want ik geloof dat slechts de helft is komen stemmen. Nou, dat heeft ook vooral te maken met het slechte weer, hoor. Dat was, oh. Het was echt hondenweer in <laughs> dat Italië. Zo banaal. Ja. Ja, nee, maar, dat, uh... maar goed, het is, is enorm afgeknapt op de politiek in het algemeen, zeg je, uh, de Italianen. Nou, dat, dat was de, de, grote, de grote campagne van, uh, van Beppe Grillo bestond er eigenlijk, uh, eigenlijk maar uit één punt. Uh, iedereen uh, naar huis. Nou, als je met zo'n standpunt, dat is eigenlijk uh, zo ongeveer zijn hele verkiezingsprogramma... Uh, 25% weet te behalen, dan speelt er wel iets. Ja, zeker. En, uh, uh, en dat was eigenlijk aanvankelijk. Was dat de grote troefkaart van Monty? De grote troefkaart van Monty was dat hij als technocraat, als buitenstaander... een soort van krediet had... Uh, dat hij niet tot de bestaande politieke kliekjes behoorde. En wat dat betreft is het misschien wel zijn grootste misrekening geweest... om zich kandidaat te stellen. Waarmee hij zich kwetsbaar, stel, kwetsbaar opstelde tegen, op, tegen aanvallen van uh, zowel links als rechts. Mm -hmm. uh, die hem uh, met, met succes hebben afgeschilderd als uh, iemand die deel uitmaakt van het systeem. Ja. Rob, um, denk je dat uh, Grillo die uh, met zijn uh, anti-statement eigenlijk iedereen naar huis waar hij zoveel succes mee heeft vergaard, dat hij uiteindelijk ook als politicus overeind kan blijven? Ja, nou je kan, het is ongekend, want ik zit nu nog naar de cijfers te kijken. Ik zit ook te kijken naar de laatste pols van twee weken geleden. En het beeld was natuurlijk van Grillo steeds dat hij ongeveer een vijfde van de stemmen zou halen. Wat minder, wat meer, maar ongeveer een vijfde, dan moet je nagaan. Hij zit nu op 25,5, dat is gewoon een kwart van de stemmen. En waar Grillo heel erg goed in is geweest, is hij is het hele land doorgereisd met zijn tsunami-tour. In ieder klein dorp uh, stond hij op de zeepkist om, om zijn boodschap te vertellen. Hij deed het handwerk waar de rest van de politici uh, alleen maar voor de televisie uh, verschenen in allerlei talkshows en, en debatten. Uh, de, stond Grillo, die stond in al die, in al die pleinen en, en op al die straten... Ik kreeg hier afgelopen vrijdag uh, uh, San Giovanni, Grote Plein van Links, vol. Er stonden honderdduizend mensen. Er stonden meer mensen dan hier zondag afscheid namen van de paus. Veelzeggend. Trek heel veel ja, mensen aan. Jij, wat vind en... jij van Grillo, als ik vragen mag? Ilja, ik, uh, nou, dat... ik zou er de hele avond over kunnen discussiëren. De toekomst van Italië. Mag je er een opmerking over maken? <laughs> heel kort, tot slot, want ik moet afronden. Oké. Okay. Ik denk dat we Grillo kunnen gaan zien uiteindelijk als een natuurlijke opvolger van Berlusconi. Want alle twee wilden zijn ze hetzelfde begonnen. De complete politieke klasse naar huis sturen. Huis sturen. En heeft Grillo nu heel veel succes mee. Gelukkig zijn we onze clowns dus voorlopig niet kwijt. Rob Zoutberg vanuit Rome, dankjewel. En ik wil jou ook bedanken, Ilja. Morgen is Ilja Leonard-Vijver een uur lang te gast bij Kunststof om 7 uur op Radio 1. Dankjewel, heren. right Everybody gonna dance around tonight McCartney Dance Tonight. Kamperen, het is niet meteen iets dat je associeert met China. Maar volgens Henk Gunning, directeur van Kip Caravans... zijn Chinezen wel degelijk in voor kamperen. En dus wil hij zijn caravans ook in China gaan verkopen. Henk Gunning, u bent op dit moment in China. Goedenavond, of goedemorgen, moet ik eigenlijk tegen u zeggen, denk ik. Ja, het is hier op. Punt, uh, goedemorgen. Half zeven ochtends, zeg ik dat goed? Correct. U klinkt heel wakker, dat komt helemaal goed. En hier bij mij in de studio is china correspondent Karen Eshuis, nu eventjes in Nederland. Welkom, goedenavond. Dankjewel. Meneer Gunning, uh, wordt er op dit moment al eigenlijk gekampeerd in China? Ja, er wordt al gekampeerd, uh, nog wel relatief voor Chinese uh, begrip op kleine schaal. En je moet je voorstellen, er zijn uh, 1,3 miljard Chinezen en daar kampeer nog maar een paar van. Dus laat ik zeggen, in de hele context gezien begint dat allemaal nog. En uh, moet ik me daarbij voorstellen dat het een beetje lijkt op wat wij doen. Dus uh, drie weken lang, zeg maar, zoals we naar Frankrijk gaan... en dan met een toiletrol over de camping struinen. Is dat een beetje dezelfde sfeer? Nee, nou, ten eerste struin, struinen wij niet meer met een toiletrol over de camping. Dat nee. was echt uh, 30, <laughs> 40 jaar geleden. Oh, dat heb ik wat gemist. Is die, nou, is dat, uh, ja, zeker als je al een tijd niet meer gekampeerd heeft, uh, heb inderdaad wat gemist. Maar in China gaat het nog op een, uh, vaak in groepsverband... En uh, het is ook meer dat mensen naar één camping toetrekken en daar uh, in een soort attractiepark uh, zich daar gaan vermaken. En hoe zien die campings eruit? Ja, dat is, uh, ja, in een aantal gevallen is dat ook wel vergelijkbaar met Nederland. Maar over het algemeen zijn dat uh, het zijn 50 campings op dit moment in China. En uh, dat ligt vaak op bij een warmwaterbron, uh, hebben ze er hier of bij een attractiepark. Uh, vlak bij de muur. Als je er onderweg naar de muur, dan kom je ook nog een, uh, hier een camping tegen. Dus, en dat zijn, uh, ja, een beetje, beetje vergelijkbaar met dat, hoe wij het in Europa hebben. Alleen de, de, de opzet. Ja, dat, dat, is, dat staat nog echt in de kinderschoenen. Mm -hmm. Karin, heb jij wel eens een caravan zien rondrijden in Peking? Nou, meneer Gunning heeft denk ik meer van China gezien dan ik... want ik heb nog nooit een caravan gezien in Peking. <laughs> echt nog nooit. Maar het is een wens natuurlijk, hè, dat de Chinezen daar... Um... Absoluut, ah. ja. Nee, ik heb wel eens iemand zien kamperen, inderdaad. Op de Chinese muur, een tentje. Maar uh, dat is echt een enkele Chinees geweest. Dat, ik dat heb is heel ook, primitief dan ook. Zeker primitief. Dat zijn de echte bergsportliefhebbers. Die heb je ook in China. Maar um, echt kamperen en met een slurhut? Nee, Nooit. Niet gezien. Ik heb altijd, maar goed, ik ben maar één keer een week in China geweest. Maar ik heb altijd de indruk dat Chinezen ontzettend veel werken. Eigenlijk weinig vrije tijd hebben. Is het wel iets wat ze, denk je, meer gaan doen de komende tijd? Ja, de grootste vakantie in China is inderdaad net afgerond. Het Chinees nieuwjaar. En uh, dan gaat het hele, de hele stad trekt naar het platteland op vakantie. Um, dus meer en meer mensen gaan dat ook steeds doen. Niet met de trein zoals dat vroeger ging, maar met een eigen auto. En uh, ja, dan kan je je voorstellen dat er misschien ooit een camper of een caravan achtergepropt mm -hmm. wordt. Um, alleen, Chinezen houden enorm van luxe. En um, de echte rijke, steeds rijkere middenklasse en de rijkere Chinees die gaan veel liever op vakantie naar bijvoorbeeld Australië of naar Nieuw-Zeeland of naar het zuiden van China. En Henan is een eiland waar veel rijke Chinezen op vakantie gaan. Dus ja, ik denk dat meneer Gunning eerst de kipkerf in moet beleggen met een paar uh, diamantjes voordat de Chinezen <laughs> daarin gaan rondtrekken. Maar denkt u als u dat hoort, meneer Gunning, is het toch echt voor de upper-class segment? Moet ik dat zo zien? Nou nee, kijk, ik vind het van gelijk. Als je, als je zegt van, uh, dat de Chinezen veel meer naar het buitenland trekken, want dat is ook zo. Alleen er zijn vreselijk veel rijke Chinezen en niet iedereen gaat naar het buitenland. Als hier, uh, ik geloof op het moment dat ik naar die grote trek, is het niet net erachter terug uh, de, de af, met het Chinese nieuwjaar. Maar dan staat alles, loopt hier vast het hele land uh, bijna zo'n beetje. En uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar het buitenland gaan, maar er zijn zoveel Chinezen en ook veel die in het binnenland hoe langer hoe meer op reis gaan. En je ziet het. Nou, er een goed voorbeeld bijvoorbeeld de camping in Chengdu. Dat ligt bij een warm waterbron. En dan zou je denken: er staat een hotel naast en er staan kerven. En de mensen die betalen voor een caravan 450 euro per nacht en in het hotel 350 euro. Alleen de kerven zijn ook een keer uitverhuurd. En zijn die caravans en dan is, zo bijzonder? Uh, Bro, waar ligt het aan ja, nou, het is, nou ja, het is ook meer omdat het allemaal nieuw is. Voor, voor de Chinezen is dat echt, het is helemaal nieuw. En, uh, en dat maakt het ook wel bijzonder. En de ontwikkeling en de hele leisure maken die staat in de kinderschoenen, dat, dat staat allemaal te gebeuren. Dus als, je, als, als je nagaat dat er in, uh, in China afgelopen jaar, ik, uh, ik geloof iets van 1000 of 2000 caravans zijn verkocht. Ja, dat is, voor een Chinees begrip is dat helemaal niets. Dus dat begint ook allemaal nog. Dus je komt ze ook niet uh, rijden dik tegen in Peking. Sterker nog, je moet eerst nog een auto in Peking tegenkomen in de daaruit. Ja, en, precies. Ja, en die, uh, de markt voor toerisme, de leisure, waar meneer Gunning het over heeft, dat heeft de Chinese overheid ook aangemerkt als groeimarkt. En we hebben wel vaker meegemaakt dat als de overheid ergens op inzet, dat het dan ook daadwerkelijk heel hard gaat groeien. Nou ja, het lijkt me ook ja. wel logisch als je hoort dat er, uh, de, de middenklasse in China groeit. Daar hoort onherroepelijk bij dat ze meer geld gaan besteden aan vrije tijd, lijkt mij. Ja, uiteraard. En ja, in die zin, als Kip Carvins dan de pionier is en de eerste is op de markt die daar een voet aan Zet, dat uh, dat is de alle, zou ik zeggen, ik bedoel 1000 e tot 2000 caravans dat is niks, wat is uw grote droom? Over wat voor aantallen praten we? Nou nee, kijk, wij, wij hebben uh, geen pretentie dat wij daar uh, 10.000 caravans morgen gaan wegzetten. Sterker nog, zijn, we zijn overigens niet de eerste, er zijn al 2-3 uh, duitse merken en dus een Australisch merk is er ook bezig. Alleen, het begint nu net allemaal, dus vorig jaar is het eerste, uh, dat eerste congres geweest. En het vaak in die markten, als je aan je, je, je branding wil doen... dan moet je er ook vanaf meter van bij zijn... om juist mm -hmm. in de beginfase je... op dat, dat begrijp ik, maar u bent een ondernemer... dus droom een stukje met me mee alsjeblieft. Waar praten we over? Het is een gigantische markt. Wat zou je heel graag willen? Nou, de komende jaren een paar, nou nee, als wij de komende jaren een paar honderd kerkers per jaar uh, naar China brengen, is dat voor ons al uh, hartstikke mooi. Dat zou het al heel wat zijn. Is het verkeer in China Kijk. een beetje op ingericht, Karin? Nou, Dit soort dingen. Het, het verkeer in China is uh, chaotisch. Zeker niet zo chaotisch in andere delen, zoals in andere delen van Azië wel eens gezien wordt. Dus ja, als ik uh, op mijn uh, mountainbike door Peking fiets, dan fiets ik rustig langs de Ferraris en de Maseratis, die dan heel gebroedelijk naar Spaard en Wagen rijden. Dus in die zin zie ik niet waarom daar achter een. Auto niet ook een kipkerf in geknipt kan worden. Echter, um, ik heb nog nooit een auto gezien met een trekhaak in China. dat zei meneer Gunning Al. Ja, wat is het woord voor trekhaak in het Chinees? Geen eigen... idee. Nou, uh, dat... ja, we wij zijn, wij, wij zijn gisteren hier net aangekomen. En uh, we zaten in de auto en ik ben hier samen met de commissaris. En uh, het eerste wat ik zei na vijf minuten: joh, kijk, er rijdt een auto met een trekhaak. Je hebt uh, vaak grote voorwildruars, want het is allemaal in het groot hier. En uh, die hebben wel degelijk op, uh, af en toe een trekhaak. Alleen de trekhaak zullen wij dat in Nederland kennen. Hè? Nederland heeft de grootste trekhaakdichtheid ter wereld. <lacht> Eén op de drie mensen heeft een trekhaak. Dus dat betekent plat gezegd, als jij geen trekhaak hebt, heeft je buurman links of rechts wel een trekhaak. En dat was binnen ons vorige bedrijf, bij Boedelbak, was dat hetzelfde. Hè? Die aanwezigwagens kun je altijd verhuren omdat uh, de aanwezigheid van een auto met trekhaak uh, bijna nooit een probleem was... En in China moet dat nog gebeuren allemaal. Dat is ook logisch, hè? In Nederland ja. neemt de fiets mee achter op de trekhaak, uh, ja, noem het allemaal maar op. Moet je eigenlijk een apart rijbewijs in China hebben om een caravan uh, achter je auto te kunnen hangen? Ja, nou, los nog van het rijbewijs, als je... Kijk, China heeft een aantal provincies, ik geloof het, nog 26. En het is al lastig wat je in de ene provincie wel mag. Uh, dan stuur je je gewoon bij de volgende provincie uh, bij de grens gewoon weer terug. Ja. En je moet voor uh, caravans boven de 700 kilogram, heb je een apart rijbewijs nodig. Karen, ga jij ook een caravan nemen als je weer terug in China bent? Absoluut. Uh, want het appartement in Peking is hartstikke duur. Dus uh, het lijkt me echt een koopje inderdaad. En als dan. Ik weet dat er aan de rand van Peking een mooie camping is. Net in de, in de bergen. En daar is de lucht ook doorgaans ja, wat schoner. Klopt. Dus uh, ik geloof dat u daar ook zaken mee doet, meneer Gunning. Dus ja, graag. De eerste klant is al binnen. Henk Gunning, hartelijk nou, dank. Dat is heel, dat is heel mooi. Bedankt. Prachtig. Heel erg bedankt, Karen S.H. Heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja.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 Van Chris Berry. Een kleine twee weken geleden had minister Dijsselbloem van Financiën goed nieuws voor ons. De winst die de Nederlandse bank maakt op leningen aan Zuid-Europese landen zal direct naar de schatkist worden overgeboekt. Dit jaar 800 miljoen, volgend jaar zelfs rond 900 miljoen, de jaren daarna weer iets minder. In deze kabinetsperiode alles bij elkaar, 3 miljard aan meevallig. En dat scheelt dan weer in ons begrotingstekort. De Tweede Kamer moet deze week besluiten of het akkoord gaat met dit plan. Daarom kwam vandaag een aantal deskundigen naar Den Haag... om hierover hun licht te laten schijnen. Eén van hen was Kees Vendrik, lid van de Algemene Rekenkamer. Goedenavond. Goedenavond. Uh, misschien kunt u kort nog even aan ons uitleggen... wat Dijsselbloem eigenlijk van plan is. Deze constructie die hij bedacht heeft. Uh, neem ik u even mee terug naar het jaar 2010... Toen is de Europese Centrale Bank, uh, je mag wel zeggen... losgegaan met een heel bijzonder programma om de eurocrisis te lijf te gaan. En een van de onderdelen, uh, was eigenlijk nog nooit eerder vertoond... Uh, was dat de Europese Centrale Bank uh, obligaties van landen... Italië, Griekenland, Portugal is gaan opkopen. Omdat die markten in elkaar waren gedonderd. En om het vertrouwen in die landen een beetje te stutten... Uh, heeft de Europese Centrale Bank die obligaties gekocht. Daar is toen heel veel om te doen geweest... Want volgens sommigen zou dit eigenlijk het aanzetten van de geldpers zijn. Dat heeft uh, de ECB het niet verleid om hiermee te stoppen. Men is ermee doorgegaan. Inmiddels staat er een dikke 200 miljard van dat soort staatsschuldpapieren... uit die landen op de balans van de Europese Centrale Bank. De Nederlandse Bank doet daar aan mee. Um, ja, en daar kan dus verlies op geleden worden... als de komende jaren die obligaties weer verkocht worden. En de vraag is, wat dan? En de Nederlandse Bank hecht er heel erg aan dat er dan een stroppenpotje voor is... Uh, toen zijn ze nog eens een keer gaan rekenen. Toen hebben ze gezegd, weet je wat, als nu de Nederlandse staat die verliezen garandeert, kan de winstafdracht van de Nederlandse bank aan de staat op peil blijven. Daar komt de meevaller van Jeroen Dijsselbloem vandaan. Maar daar staat dus wel tegenover dat als het fout gaat met die 200 miljard aan obligaties uit met name de zuidelijke landen en Ierland, ja, dan moet de staat dus bijbetalen. Dat lijkt mij een gigantisch risico, wat ze nemen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Uh, voorlopig wordt er winst geboekt op die portefeuille. Uh, vorig jaar is het zelfs zo geweest dat de winst die op het Griekse deel van die portefeuille is geboekt... is door de uh, centrale banken van Europa overgemaakt naar de nationale ministeries van Financiën. Die hebben dat weer teruggegeven aan de Griekse overheid. Het is natuurlijk wel heel zuur ja. dat je zelfs in slechte tijden uh, winst kan maken op die Griekse obligaties. Nee. Uh, nou, dat heeft de centrale bank dus kennelijk goed gedaan. Dus het is niet zo dat er per definitie verlies geleden wordt op die portefeuilles. Men weet het niet. En voor de centrale bankier stelt één ding. We hebben die portefeuille gekocht. Maar we willen ook zeker dat als er wel verlies op wordt geleden... dat wij het niet dragen. Met andere woorden, dat de geldpers niet aangaat. Ja, dan moet de schatkist daarvoor opdraaien. En dat geldt dus ook voor de Nederlandse schatkist. Vandaar die garantie. Ja, maar als Dijsselbloem dat doet, dan lees ik daaraan af... dat hij eigenlijk een grenzeloos vertrouwen heeft... in het terugbetalen van die leningen. Nou, grenzeloos is een vertrouwen niet... Want Het is niet voor niks dat hij die garantie daarop afgeeft uh, en er ook bij zegt. Ja, het kan betekenen dat die garantie wordt aangesproken. Uh, Welk bedrag zou dat in totaal zijn trouwens? Het gaat dan? om een garantie van 5,7 miljard. Dat is de totale schade mm -hmm. die kan ontstaan en dan moet het helemaal fout gaan. Uh, die dus kan verhaald kan worden uh, bij de Nederlandse schatkist, bij de belastingbetaler. Als het helemaal fout gaat met uh, deze leningen. Uh, de vraag is of het zover komt. Maar in ieder geval, dat is de maximale omvang wat is van uw inschatting. Wat is uw inschatting? Dat vind ik heel lastig om te zeggen. Dat heb ik vanmiddag ook in de Kamer gezegd. Uh, wat ik als man van de Algemene Rekenkamer dan echt nodig heb... is een goede jaarrekening van de Nederlandse Bank. Wat is er in 2012 gebeurd? Ja, die is er nog niet. Dat is ook lastig voor het parlement. Uh, die hebben die jaarrekening ook niet gezien. Die kennen die portefeuilles nog niet. Althans de laatste stand van zaken. Dus uh, voor een deel uh, moeten we varen op de informatie van de minister van Financiën... die ook dit weekend nog is binnengekomen. Dus ik kan het eigenlijk niet goed zeggen. Ik denk met een klein timmermans oog, voor zover ik dat heb, dat het wel meevalt. Maar het is niet uitgesloten dat die garantie wordt aangesproken. Maar nogmaals, in ruil voor die garantie die de minister van Financiën mm -hmm. afgeeft... Uh, ja, blijft de stroomdividend, de stroomwinst van de Nederlandse bank naar de staat... En dat, dat, en dat, wordt... dat, is, en dat is natuurlijk in deze tijd voor de minister van Financiën heel prettig. Omdat hij daarmee een begroting uh, kan zijn helpen? Zijn begrotingstekort wordt lager. Dat betekent dat hij minder hoeft te leden. Dat betekent dat er minder rente hoeft te betalen, betaald hoeft te worden voor de staatsschuld. Dat is in ieder geval een voordeel waarvan hij zeker, uh, dat hij zeker incasseert. Ja, dat Eigenlijk een... heel slim, zou ik zeggen. dan. Zeker vanuit het perspectief van de minister van Financiën kan ik dat ook begrijpen. Uh, maar ook het perspectief van de centrale bankiers stelt hier. Want zij willen absoluut zekerheid hebben van de politiek dat als zij verlies gaan leiden op die portefeuille... van die Griekse, Ierse, Italiaanse, Spaanse obligaties... Mm -hmm. als dat toch fout gaat de komende jaren... dat de rekening bij de schatkist gelegd mag worden... en dat dus die de geldpers aangaat. Dat is het belang van de Nederlandse bank... om aan te dringen op of een potje maken wat apart staat... of een garantie, maar het moet op een of andere manier... bij de schatkist gehaald worden. Mm -hmm. En de constructie waarbij dat de dividend wat op peil blijft... gebruikt wordt om de begroting te drukken, is dat conform de regels. Mag dat zomaar? Dat is gebruikelijk. De staat heeft meerdere staatsdeelnemingen. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse spoorwegen. Dat kan ook gaan om de gasunie. Dat zijn bedrijven waarvan het aandeel 100% in handen is van de staat. En die krijgt daar jaarlijks meestal een dividend uit als het goed gaat. En dat geldt voor de Nederlandse bank niet anders. Dus er is een jaarlijkse winstafdracht van de Nederlandse bank en de staat. Daar profiteren we dus met z'n allen van. Nou, die zou onder druk komen te staan als de Nederlandse bank een stroppenpotje gaat maken voor die speciale mm -hmm. portefeuille. Nou, dat stroppenpotje is nu niet nodig, want in de plaats daarvan komt dus deze expliciete garantie. Ja, dus wij eigenlijk als belastingbetalers geven die garantie af. Ja, eh, zei het heel expliciet nu. In de andere situatie zou het zo zijn dat we eh, ook betalen, tussen aanhalingstekens, omdat de Nederlandse bank zich dan gedwongen ziet om een deel van de winst niet uit te keren aan de minister van Financiën... aan ons allemaal dus, hmm. maar een deel van de winst... in reserve te houden als voorziening, als stroppenpot... voor het geval het toch fout gaat met deze portefeuille. Ja. Uh, Lex Hoogduin, oud-directeur bij de Nederlandse Bank... kwam ook aan het woord vandaag. Hij noemde de maatregel creatief boekhouden met de geur van een truc. Dat is een hele negatieve omschrijving, zou ik zeggen. Kunt u zich daar ook in vinden? Nee, dat zijn woorden die ik uh, niet overneem... Uh... Nogmaals, ik heb geen finaal oordeel als lid van de Algemene Rekenkamer... over deze constructie. U bent Word... ook niet van tevoren daarover geïnformeerd of gevraagd naar uw opvatting? Nee. We hebben net als u en ik al moeten lezen dat de minister van Financiën dit van plan was. We hebben de stukken bekeken voor zover ze openbaar zijn. Uh, en voor iedereen beschikbaar. Is dat gek dat u niet gevraagd bent van tevoren naar uw mening? Nee. Nee, dat is uh, eerlijk gezegd nooit gebruikelijk. Uh, de Rekenkamer uh, heeft een eigen onderzoeksagenda... Uh, we hebben een jaarlijkse onderzoekscyclus dat we de uitgaven van het Rijk bekijken. Uh, dan kijken we terug op het afgelopen jaar, dat is, daar zit onze expertise. En het is niet gebruikelijk dat wij op voorhand gevraagd worden... Mm. door de minister van Financiën of welke minister dan ook voor een oordeel ja. ergens over. Wat zou u de Kamerleden mee willen geven als ze hierover moeten besluiten? Ja, uiteindelijk is het hun keuze. Uiteraard. Uh, het is hun keuze die ze moeten maken tussen uh, de zekerheid van een inkomstenstroom... vanuit de Nederlandse Bank op een hoog niveau met de onzekerheid van een garantie die kan worden aangesproken... tegenover de zekerheid van heel, een hele lage inkomstenstroom vanuit de Nederlandse bank. En, ja, en dan koop je daarmee ook af mm -hmm. dat er een, uh, nog een claim op de schat is kan Ik begrijp dat ze een keuze hebben, maar wat zou u ze graag mee willen geven? Waarvan moeten ze zich heel bewust zijn als ze tussen die twee dingen moeten kiezen? Nou, wat ik ze in ieder geval wil meegeven is... elke garantie uh, die de staat afgeeft, kan uiteindelijk tot een claim leiden. Uh, meestal gaat het bij de staatsgaranties uh, die de afgelopen jaren bijvoorbeeld... in de kader van de financiële crisis zijn afgegeven, gaat het redelijk goed. Maar je weet nooit op voorhand zeker of het gratis is. Mm -hmm. En uh, het is heel verstandig om dat in je achterhoofd te houden. Garanties zijn nooit per definitie gratis. Ik denk ook dat wij als burgers vrij hardhandig met deze mensen zullen afrekenen als het misgaat. Nou ja, misgaan, uh, dit is een gecalculeerd risico. Uh, en nogmaals, de politiek weet waar ze voor staat als ze deze garantie afgeeft. En het gaat mis met die portefeuille dan wist men van tevoren dat dit risico eraan zat te komen. En dat men tegenover mooie hoge inkomsten van de Nederlandse bank... ook dat risico neemt. Ja, dat komt dan wel bij de schatkist terecht. U ligt er niet wakker van? Nou, er is veel waar ik wakker van ligt, maar ik denk dat dit nog redelijk beheersbaar is. Het is in ieder geval transparant. Het is democratisch. Het parlement wordt een besluit voorgelegd. Het parlement moet nu kiezen. Kees Vendrik, hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan.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 I wouldn't try again, try again for you I worked to be a wizard I tried it for a year I had five white rabbits but Not one would disappear Dream of being a fireman But that went up in flames Said okay I'll be a cowboy But it turned out I'm no Jesse James All my life I ain't tried so many things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 Hallo met Rambo. Het is vijf voor twaalf. De Britse student Alex Rawlings is twintig... en spreekt maar liefst elf talen bijna vloeiend. Niet voor niets werd hij verkozen... tot beste meertalige student van Groot-Brittannië. En een van de talen die hij spreekt is Nederlands. Alex, goedenavond, welkom. Goedenavond. Welke talen spreek je allemaal nog meer, behalve het Nederlands? Uh, ik spreek nog uh, Engels, natuurlijk. Grieks, uh, Duits, Frans, Spaans, Catalaans, uh, Russisch... Um, Hebreeuws en uh, Afrikaans. Oh, ik denk dat er 11 hè? <laughs> ik heb niet meegeteld, maar nee, het zijn nee. er sowieso ontzettend veel. Nou, is het zo natuurlijk dat je je met het Engels overal eigenlijk ter wereld verstaanbaar kan maken? Wat is dan die drang om zoveel andere talen te spreken? Um, ik. Uh, toen ik jonger was, had uh, ik de hele tijd met andere mensen kunnen communiceren. En uh, ik, uh, ik was heel vaak op vakantie in Griekenland. En daar ze, waren er. Uh, veel jongens uit andere landen die uh, toen niet Engels uh, konden spreken. En uh, ja, ik heb gedacht het zou wel leuk zijn uh, als ik met, uh, met hen zou kunnen spreken. Dus uh, dan, uh, toen ik 14 jaar oud was, op mijn ben ik met mijn ouders uh, geweest op vakantie in Nederland. En dat was de eerste keer dat ik de Nederlandse taal gehoord heb. En uh, ik hield meteen van de taal. Um, en toen ik, terug, toen ik terugkwam, uh, heb ik een paar uh, boeken gekocht. En, en ik, had, uh, ik heb uh, begonnen te leren. Je hield meteen van het Nederlands. Dat vind ik wel grappig. Wat dan? Wat spreekt jou daarin aan? Um, ik hou heel van, het, van de klank van Nederlands. En uh, ik vind het een heel interessante taal. Want uh, uh, er zijn in Nederlands klanken die uh, helemaal niet in andere talen die ik ken uh, be uh, bestaan. Zoals? Zo oh, ui, ei, haar die, die klanken die heel grappig zijn, ook, als je ze, ze, ze eenvoudig zegt, maar uh, die zijn klanken die in Nederlands heel vaak worden gebruikt. En um, ja, het is een heel, daar, daaruit is een heel interessante taal, denk ik. Heb je het idee dat je um, een andere connectie met mensen hebt op het moment dat je ze aanspreekt in hun eigen taal in plaats van bijvoorbeeld in het Engels? Ja, precies. Uh, en dat was ook geen reden waarom ik wou uh, andere talen leren. Want ik denk dat als je een taal spreekt die uh, iemand verstaat, spreekt je met zijn hoofd. Maar uh, als je spreekt zijn taal, spreekt je direct met zijn hart. Uh, en ik weet, dat is een beetje cliché, maar <laughs> ik vind het ook wel het geval. En um, ik, uh, toen ik dan terug, um, terugging naar Nederland, uh, heb ik dan Nederlands kunnen spreken. En uh, ja, het was een heel andere, andere ervaring voor mij. Want uh, de mensen waren meer um, gastvriendelijk en... Uh, meer open ja? voor contact, makkelijker te lezen, waarschijnlijk ook makkelijker te begrijpen ja, ja, hun identiteit. Ik. ik kan me ook voorstellen, Alex, dat het makkelijker is vrouwen te verleiden in hun eigen taal. Klopt dat? Ja, het kan zijn. <laughs> kan zijn? Volgens mij is dat de enige reden dat je zoveel talen hebt geleerd, of niet? <laughs> niet alleen maar lachen, Alex. Is het waar of niet? Sorry? Is het waar of niet? Um, ja, het kan zijn. Dat is echt, dat is echt. <laughs> wat een cryptisch antwoord. Oké, okay, laat ik het zo zeggen. In welke taal is het het makkelijkst om Casanova te zijn? Oh, ik weet niet. Ik denk dat het misschien Nederlands is. Uh, Nederlands? Nederlands als, Nederlandse vrouwen verwachten helemaal niet dat je Nederlands kunt spreken. Dus het is een heel uh, <laughs> nieuwe ding. <laughs> voor zij. Dan sta je meteen op winst. En vertel, in welke taal klinkt Ik hou van jou het mooist, wat jou betreft? Oeh, dat is ook heel, heel moeilijk. Ik weet niet. Um... Um, ik weet niet. Misschien, misschien het Russisch Hoe klinkt dat dan in het Russisch? Jelubloet, uh, Tipian. Mm -hmm. Spreek je eigenlijk Tsjechisch ook, Alex, of niet? Nee, ik, uh, nee. alleen het Russisch van, uh, van Oost-Europese talen. Wanneer ga je Tsjechisch leren? <laughs> ik moet eerst klaar zijn met de universiteit. <laughs> ik heb nog geen, geen tijd. Oh, joh, je bent pas twintig, je hebt alle tijd. En vertel me even, hoe leer je al die talen? Um, hoe leer ik ze? Ja. Ehm... Um, ik heb uh, enige talen op school geleerd en dan uh, ook uh, de universiteit gestudeerd. Maar andere talen die je hier, hier niet op school kunt leren, op, heb ik uh, alleen geleerd. Met boeken, met CD's en, en uh, dan uh, door de internet heb ik, uh, heb ik, heb ik ze geoefend. Um... Ja, ik neem aan dat je ook een gesprekspartner moet hebben om mee te oefenen, toch? Um, ja, maar um, ik woon in Engeland um, en ik kom uit Londen. En Londen is een fantastische stad om uh, talen te leren als je wilt. Want er zijn daar mensen uit de hele wereld. Um, dus je hoort uh, bijna elke dag in de tube of uh, in de bus uh, uh, andere talen. En uh, zo kun je ook oefenen, denk ik. En uh, je ambitie, hè? je spreekt er nu elf als we in de toekomst kijken. Welke wil je zeker ook op je lijstje kunnen zetten? Ik wil zeker Arabisch leren. Um, en ik wil ook um, nog wat andere um, Oost-Europese talen leren. Want uh, ik wil nog um, in Oost-Europa Oost reizen. En uh, nadat ik Russisch heb geleerd, denk ik dat zij heel makkelijker zijn. Want uh, alles is meer gelijk. Dat wordt Tsjechisch. Alex Rawlings, heel ja. erg bedankt voor je bijdrage vanavond. Oké, okay, dankjewel. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij, En zometeen in Casa Luna is auteur Tommy Wieringa te gast. Uh, Wieringa heeft een televisieserie voor de VPRO gemaakt, De Grens. Daar praat hij over met Lex Bolmeijer. Dank voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. nacht, vrienden.